grondexploitatie Watertorenplein en dit te verwerken in de jaarrekening 2019 en in het MPG 2020. Wie kan ik hierover het woord geven? Ik zie mevrouw Koper als eerste haar hand opsteken. Mevrouw Koper. Dank u wel voorzitter. Voorzitter, mediation. Ik moet bekennen, en dat heb ik in de commissie ook gezegd, dat ik vooraf best een hard hoofd had in dit traject. Want die vrijdag in de zomer van 2018, volgens mij herinneren wij die ons allemaal, hebben we het er als raad voor het eerst over gehad. En dat staat me nog helder voor de geest. Toen informeerde het college de raad over de juridische procedures rondom het selectieproces Watertoor. Gemeente had de rechtspraak verloren. En hoe nu verder? In elk geval hoge beroep, maar wethouder Berendsen, toen nog belast met dit dossier, stelde ook een ander uh, spoor voor mediation. Ooit waren de drie zandvoortse architecten uitgenodigd om mee te doen aan het vrij invullen van het dorpje. En op dat moment stonden ze met kwaaiekoppen tegenover elkaar in de rechtbank. Dus in mediation geloofde ik op dat moment niet. Maar we zijn nu dik een jaar verder en toch is het gelukt. En in de commissie heb ik al gezegd, Partij van de Arbeid is blij verrast. Dat partijen de moed hebben om de strijd op te geven die tot nu toe alleen maar verliezers kenden. En met name de Zandvoortse woningzoekenden. Partij van de Arbeid wil graag een groot compliment geven aan alle partijen die over hun schaduw heen zijn gesprongen. Er zijn veel emoties uit het verleden. Rechtszaken gingen over wie heeft er gelijk. En deze mediation is gegaan over oplossingen, over samenwerking en over resultaat. En die keuze hebben ze gemaakt. En vanavond gaan wij als raad over het bekrachtigen van deze keuze. En als raad hebben we nu dezelfde keuze. Blijven we zitten in ons gelijk, in ieders gelijk? Of gaan we over naar welk resultaat voor Zandvoort kunnen we bereiken? De Partij van de Arbeid vindt dat het niet aan ons is om te tornen aan het onderhandelingsresultaat. Want alle partijen hebben dat vrijwillig gedaan. Wel gaan we vanavond over het gevraagde budget en dat is drie ton. En dat is serieus geld. Maar die drie ton gaat niet uit de begroting, die rust op de grondexploitatie. En er is geen belastinggeld voor nodig. Dus ten opzichte van het maatschappelijke rendement wat het oplevert, vindt de Partij van de Arbeid deze drie ton een prima investering. We sparen een hoop geld uit aan verdere proceskosten. En ook de jarenlange vertraging die op gaat treden als we blijven procederen kost handenvol. Want we zijn zo weer tien jaar verder als we dit niet doen. En wat de Partij van de Arbeid betreft gaat dit besluit over welk maatschappelijk rendement kunnen we voor Zandvoort behalen. En dat is woningbouw op korte termijn. Dus moeten we doen, waar we het in de verkiezingscampagne met elkaar in 2018 roerend over eens waren, zorgen dat de schop de grond ingaat voor woningbouw. En deze raad heeft als woningbouwopdracht geformuleerd 630 te bouwen woningen, waarvan 30% sociaal en 40 betaalbaar middelduur voor onze Zandvoortse woningzoekenden. De starters, de doorstromers, jong, oud, bouwen. Omdat onze woningmarkt in beton gegoten is. Omdat mensen steeds meer in de problemen komen omdat er geen betaalbare woning te vinden is. Niet alleen voor de laagste inkomens, maar ook niet voor de middeninkomens. Want de prijzen stijgen de pan uit. En als je moet verhuizen vanwege bijvoorbeeld een verandering in inkomen, dan moet je nu in Zandvoort weer blijven zitten waar je zit. Want onze inwoners hebben geen uitweg, want er wordt niet gebouwd. Partij van de Arbeid is dan ook helder. Wij kiezen voor de schop in de grond en steunen het voorstel van het college. En dat verwachten we van onze collega's hier in de raad eigenlijk ook. Want we kunnen niet voorstellen dat er gekozen gaat worden voor jarenlange vertraging. Als de partijen in de mediation uit de emoties kunnen stappen, dan moet dat voor ons in de politiek een koud kunstje zijn. Zeker omdat de rechter de raadsbesluiten heeft vernietigd en we opnieuw moeten starten. Dit voorstel past in de afspraken die in het raadsprogramma staan, dat we gerichte ambities krachtig inzetten om tot concrete resultaten te komen. En dat betekent op korte termijn ontwikkeling en bouwen voor onze zandvoorters. En die zijn daar de winnaars van. En tot slot wil ik nog meegeven wat ik ook in de commissie meegegeven heb aan het college. Bij dit... Bij een bouwplan hoort een goed woonruimteverdelingsplan om te zorgen dat de doorstroming komt. En de huizen bij onze Zandvoortse woningzoekende terechtkomen. En dat voorstel zien wij graag bij de plannen tegemoet. Dank u wel. Dank u wel mevrouw Koper. Ik zag de heer Kramer als tweede zijn vinger opsteken. Openzet. Dank u voorzitter. Voorzitter Openzet zal niet instemmen met uw gevraagd besluit om een eenmalige vergoeding genoegdoening van 300.000 euro exclusief btw aan de drie inschrijvers te volstrekken. De vaststellingsovereenkomst als resultaat van een mediation traject stuit voor openzet op te veel bezwaren. Als eerste de hoogte van de genoegdoening is niet gerechtvaardigd. De drie indieners hebben namelijk geheel op eigen initiatief en vrijblijvend plannen ingediend. Geen volledige, uitgewerkte plannen, maar uitgewerkt tot een schetsontwerp. ...zelfs wisselend in kwaliteit per inschrijver. Vervolgens zou onderzoek uitwijzen of een keuze uit die plannen kon worden gemaakt door een toets op hoofdlijnen. Zo ja, dan zou met die keuze het genomen initiatief worden beloond. Voor alle duidelijkheid dus een geheel vrijblijvende prijsvraag zonder enige verplichting van de gemeente. Dus alleen de winnaar zou worden beloond voor de niet-prijswinnaarschold van meet af aan no cure, no pay... Waarom überhaupt een genoegdoening? Met deze vaststellingsovereenkomst zijn alle drie initiatiefnemers winnaars. Ten slotte mogen ze alle drie een gedeelte van het gebied ontwerpen en krijgen daarvoor een marktconforme vergoeding. Springtij, die in het verleden door de gemeenteraad is aangewezen als winnaar, wordt zelfs door Bad Zandvoort gecompenseerd voor het opgeven van de ontwikkelpositie op het Watertorenplein. ...voor springtij zal dit een soort genoegdoening zijn... ...dat Bad Zandvoort nu op deze wijze toch een bepaalde erkenning krijgt. Voorzitter, wat ons als OPZ ook stoort... ...is de onbekendheid met de met Bad Zandvoort overeengekomen rekenmethodiek. Artikel 4.2. Het wekt de indruk dat er meerdere afspraken... ...in ieder geval één naast deze vaststellingsovereenkomst... ...zijn of is worden overeengekomen. Die ons als raad... ...worden of wordt ontnomen. De onbekendheid met de met Bad Zandvoort overeengekomen rekenmethodiek... ...en met de financiële consequenties van het woningbouwprogramma... ...neemt de Raad bij instemming van een besluit... ...zonder dat daar de financiële gevolgen van te kennen. Als gevolg daarvan verliest de Raad elke zeggenschap achteraf... ...en zet de Raad zichzelf daardoor buitenspel. Dan het streven van partijen naar een ontwikkeling binnen de kaders van... Het bestemmingsplan. Dat streven sluit niet uit dat er geen ontwikkeling buiten deze kaders plaatsvindt. Hetgeen bij deze ontwikkeling niet gewenst is. Voorzitter, vervolgens ons als gemeente voelen wij ons verantwoordelijk... ...dat de Watertoren CV een gezonde business case moet kunnen bereiken... ...en ons als gemeente daarvoor extreem gaan inzetten, gaat wel erg ver... U gaat dat doen door ze de zekerheid te geven van een bouwvolume van minimaal 3000 vierkante meter gbo in de watertoren en op omliggende gronden. Vervolgens bent u ook nog eens overeengekomen dat de Watertoren CV in staat wordt gesteld om het bouwvolume van minimaal 3000 vierkante meter gbo te vergroten met een bouwvolume benodigd om de extra lasten in het project te kunnen compenseren. En voorzitter, ten aanzien van de watertoren gaan we ze ondersteunen of het mogelijk is de afwijkingsbevoegdheid van 10% toe te passen. Voorzitter, de 3.400 vierkante meter gbo is een onderwerp die iedere keer weer terugkomt in deze raad. De raad van staten kwam onder andere tot de conclusie dat de gemeente Zandvoort geen valse verwachtingen heeft gewekt naar de watertoren cv met dit bestemmingsplan. Niet is beperkt... ...in ontwikkelingsmogelijkheden... ...en dat er geen nadere toezeggingen in de koopovereenkomst zijn gedaan. Waarom dan nu wel zo ruimhartig naar Watertoren CV? Voorzitter, dit gehoord hebbende kan het voor de gemeente toch geen doel op zich zijn... ...en ook nog eens van wezenlijk belang dat Watertoren CV... ...een gezonde business case moet kunnen realiseren. En dat wij ook nog eens hun extra lasten... ...met het vergroten van een grondpositie gaan compenseren. Het is toch niet aan de gemeente... ...om water, Watertoren CV te subsidiëren... ...of wel commercieel te ondersteunen. Zij hebben, dat ik, zij hebben, naar ik mag aannemen... ...bewust risicodragend aankopen verricht... ...om in het gebied te kunnen ontwikkelen. Vooral nu de woningmarkt zo sterk is verbeterd... ...maar ook... Niet als de markt niet was verbeterd, zijn dergelijke toezeggingen niet te verantwoorden en getuigt van weinig commercieel inzicht bij deze onderhandeling. Voorzitter, hoe graag wij ook sociale huur willen realiseren, willen wij dat doen op een verantwoorde financiële basis, maar ook maatschappelijk uitlegbaar naar onze inwoners. De inhoud van deze vaststellingsovereenkomst geeft ons geen enkel aanknopingspunt. ...om het verantwoord uit te leggen waarom wij zouden instemmen met het gevraagde besluit. Ik verwijs u als college nog maar eens naar de ondernemers van het Pallasgebied. Deze ondernemers laten we bewust of onbewust in onzekerheid... ...zonder ook maar één enkele compensatie in financiële zin of een andersoortig alternatief. Voorzitter, ter afsluiting. Bij mediation moet je allemaal een beetje pijn voelen... Bij deze uitkomst van deze mediation zijn de vier partijen gezond verklaard. En zijn bij de gemeente figuurlijk de armen en benen geamputeerd. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de Kamer, ik kijk naar de heer Hermsen van D66. Ja. Uh, dank voor uw betoog overigens. Uh, mijn collega fractielid zal het betoog ook doen voor D66, maar ik trap je toch wel op een aantal. Onjuistheden. Ik zeg niet dat ze onwaar zijn, maar gewoon onjuist. Um, er is inderdaad een, uh, een, uh, een wedstrijd uitgeschreven. Alleen er waren twee partijen die zo dicht bij elkaar kwamen... dat uiteindelijk de Raad een beslissing heeft genomen in 2016. Dus er heeft niet iemand gewonnen. We hebben gewoon bewust een beslissing genomen. Daarnaast is het zo dat een van de kaders was... Um, buiten bestemmingsplan, indien noodzakelijk... daar is een... Uh, Tijdens de procedure, zonder dat de mediation nog plaatsgevonden had, of misschien een onderhandeling was, want het is een beetje onduidelijk in welke tijdsbestek dat dan heeft gelopen, uh, heeft deze raad ook nog eens keer de speelregels aangepast tijdens de wedstrijd. Namelijk binnen bestemmingsplan en ook nog een 30, 40, 30 percentage, wat in eerste instantie niet zo was. Um, dus ik snap die vaststellingsovereenkomst dan wel in de zin van dat er een soort van vergoeding staat... ...op het feit dat wij nu de juridische kaders dusdanig hebben aangepast... ...dat de rechter daar misschien ook nog wel wat van vindt. Um, maar ik, ik zou het op zich op prijs stellen dat u dat kan bevestigen in de zin van... Uh, ...wat voor consequenties heeft dit nou, wat betekent het eigenlijk voor, voor, uh, voor deze gemeente dan al zich... ...en hoe kijkt u nou naar deze keuze uh, in combinatie met die vaststellingsovereenkomst? De heer Kramer. Ik, ik ben niet helemaal uh, zeg maar in lijn uh, wat u bedoelt... met welke keuzes in combinatie met deze vaststellingsovereenkomst. Deze vaststellingsovereenkomst staat mijn inziens. Ik ben het met u eens dat de Raad een beslissing heeft genomen. Hè, en dat uh, volgens mij met een lichte voorkeur van uh, het college voor het springtijdplan... volgens mij was het zo voorgelegd aan de, aan de Raad... Uh, dus uh, als dat in woorden uh, voor u geen winnaar is, maar uh, een lichte voorkeur voor een keus, uh, dan kan ik daarmee uh, akkoord gaan... Uh, met betrekking tot uh, wat u zegt dat uh, dat plan toen die tijd buiten het bestemmingplan uh, was en vervolgens door de volledige raad of in ieder geval door de meerderheid van de raad ook uh, gezegd is van uh, daar gaan wij mee akkoord. Hè? En wij zien dat ter zijne tijd terug in de besluitvorming wat we daarmee moeten. Volgens mij is dat besluit als ik het even uit mijn hoofd zeg zo genomen. Als de rechter dat uitspraak doet, dan zullen wij dat ook moeten respecteren, denk ik. Dus uh, stel je voor dat dit vaststellingsovereenkomst niet uh, verder gaat... Uh, dan uh, en die uitspraak wordt gedaan door de rechter, dan zullen wij dat ook uh, moeten respecteren. En uh, dan krijgen wij uh, vanzelf het plan terug in deze uh, raad. Voldoende? Meneer Hermsen. Ja, misschien toch ter aanvulling, misschien was het niet helemaal duidelijk geweest... Um, zeg maar, ...om het besluit te nemen om het binnen, nu binnen de, de, de, als kader mee te geven... ...dus een wijziging eigenlijk van een kader... Uh, ...door aan te geven dat het nu wel binnen bestemmingsplan moet... ...in combinatie met die 30-40-30-regeling, uh, uh, zeg maar... Uh, ...sociaal, middenhuur en duur. Misschien zomaar kan zijn dat uh, dit dan het resultaat is... Uh, ...dat die vaststellingsovereenkomst dan het resultaat is van de keuze... ...die de Raad dan nu heeft gemaakt door de speelregels aan te passen... Is dit niet gewoon een logisch vervolg hiervan? Nou, ik vind het absoluut geen logisch gevolg. Want namelijk eh, de partijen hebben zelf gevraagd om eh, opnieuw eh, zeg maar een nieuwe selectie eh, in te gaan met elkaar. En op basis van die nieuwe selectie en die kaders de verduidelijking... Uh, is onder andere gekozen voor geen integrale ontwikkeling. Die keuze is gemaakt door het college uh, zelf. En vervolgens hebben wij als raad in eerste instantie uh, zeg maar een amendement om binnen het bestemmingsplan te blijven als een hele duidelijke kader. En vervolgens is, uh, heeft zelfs op, op voordracht van de wethouder is er gezegd van maak dan ook maar voor de sociale huurwoningen een uh, amendement om die voor 30% toe te passen in het plan. Ik heb geen idee. Deze? Ja. Dus dat, zeg maar dat binnenbestemmingsplan en die 30% heeft te maken nog met de vorige procedure en niets met deze procedure? Ten slotte, de heer Hermsen. Ja, nog één laatste vraag. U zegt ervan, van, he, dan zouden de plannen opnieuw bedacht moeten worden... en deze vaststellingsovereenkomst heeft eigenlijk maar één winnaar. Deelt u uw mening dan met mij dat, dat deze winnaar dan op Bad Zandvoort is in dit geval? De heer Kramer, tenslotte. Nee, ik geef juist in mijn betoog aan dat er nu alle drie zijn winnaars. Ze mogen alle drie een gedeelte van het plan mogen ze ontwerpen... Ze krijgen daar een marktconforme vergoeding voor. Dus wat dat betreft krijgen ze alle drie, krijgen ze keurig uitbetaald. En hebben zij, zeg maar, middels een initiatief om dat hier neer te leggen, hebben zij een bepaald ondernemersrisico genomen. En dat wordt nu beloond doordat ze alle drie een stukje mogen ontwikkelen van het gebied. Dus wat dat betreft eh, is het vreemd dat ze daarnaast dan nog eens een keertje een extra bedrag van 100.000 euro... ...per partij uitbetaald krijgen. Ik, ik zag een hand... ook. Nee, ik, ...geen interruptie aan uw kant? Of... Oké. Okay. Um, voor de eerste termijn... ...de heer Mettes zie ik uw hand opsteken. Graag. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Uh, ja, mevrouw Koper... Uh, ...heeft het gehad over... ...de woningen in Zandvoort... ...en dan met name uh, de woningmarkt. Uh, het is een van essentieel belang dat Zandvoort gaat bouwen. En daar hebben we niet zoveel locaties voor. Die locatie die er dus voor is, is het Watertorenplein. En dat hebben we hard nodig. Want het is wel heel wrang als de heer uh, gezegd wordt de woningmarkt verbetert. Nou, dat geldt in elk geval niet voor de woningvoorraad. En voor het aantal mensen dat woningen zoeken in Zandvoort of in Nederland. Want die worden geconfronteerd met de markt die eigenlijk naar de Ratsiecade geholpen is door beleid van de laatste jaren. Dat betekent voor het CDA dat het dus van evident belang is om elke mogelijkheid die redelijkerwijs benut kan worden om te bouwen, die te gebruiken. En dat is het belangrijkste argument als je het over plus hebt en minnen bij een afweging van dit plan. Daarnaast is het zo dat de integraliteit met de watertoren wat uh, ...eindelijk opgeknapt zou gaan worden, uh, van, uh, van belang is. Daar is het ook mee begonnen. Het CDA heeft daar in de tijd ook een motie over ingediend... ...als het gaat om de, uh, uh, het uiterlijk van de watertoren... ...om dat zoveel mogelijk intact te laten. We hebben toen bij herhaling geroepen, laten we daar nu aan gaan beginnen. En dat betekent, kijkend naar dit voorstel wat hier, uh, wat hier nu ligt... ...dat uh, er kansen liggen... En kansen en een uitdaging voor de ontwikkelaars, twee ontwikkelaars, drie architecten en een belanghebbende als gemeente. Uh, wij gaan uit van kansen. Wij hebben geen enkele behoefte op dit moment om mitsen en maren tot achter de komma te gaan zoeken. Want op dit moment is er volop mogelijkheid om te gaan ontwikkelen. En die verantwoordelijkheid ligt nu bij degene die het hebben laten afweten voor een belangrijk deel... Uh, ...in de vorige periode. En ik vind het niet leuk om dan een bedrag daarvoor te betalen. Ik begrijp wel de argumenten daarvoor. En net op een vraag van de heer Hermsen uh, is dat antwoord er niet volledig gekomen... ...maar die heeft natuurlijk te maken met het feit dat de spelregels tussentijds veranderd zijn. Dat er een procedure ligt bij de rechtbank. Twee procedures lopen er nog op dit moment. Uh, dus het is niet volstrekt logisch. En als ik dat bedrag afzet tegen het belang... ...van woningbouw. Ook de financiering daarvan is genoemd door de Partij van de Arbeid... ...en terecht uitgelegd wat dat betreft, moet dat mogelijk zijn. We hebben heel veel geld in Zandvoort. We zitten hartstikke vol met die Cia. En hier zie ik nu aankomen, als het tegen zit... ...ik weet niet hoe de andere raadsleden erover denken... ...maar ik doe er ook een beroep op. Laten we die kans nou aangrijpen. En er is even gemeld... In het raadsprogramma. Wat staat er nou precies in het raadsprogramma? In het raadsprogramma staat wel degelijk dat als het om projecten gaat, dat het een impuls aan Zandvoort kan geven door de woningvoorraad te vergroten en de uitstraling van Zandvoort te verbeteren. Nou, dan is dat eerder aan de orde geweest. We gaan uit van de huidige plantselectie uh, en daarmee aan de slag. En als blijkt dat er gewijzigde omstandigheden zijn, die omstandigheden... Die liggen er nu door die mediation die hier aan ten grondslag ligt. eerder aangekondigd, al een jaar geleden aangekondigd. En nu door de wethouder in gang uh, gezet. Objectief verhaal. Dan is het wat het CDA betreft, en ik doe daar een oproep op, aan de collega's... wel tijd om aan de slag te gaan. Want dan is het voor het CDA als het raadsprogramma uh, volgend... Dit project geeft de mogelijkheid om aan de slag te gaan op dit moment. En het komt terug bij de Raad als het gaat om beeldkwaliteit, stedenbouwkundige punten. Dus we hebben nog volop invloed hierop. Waarom moeten we nu dan weer moeilijk doen? Voor mij betekent het als CDA dat het raadsprogramma dan wel een loze kreet aan het worden is. En daar wil ik het nu bij laten in eerste instantie. Dank u wel meneer Mettes. Ik zag eerder mevrouw Van der Veld al uh, met haar vinger. Dank u wel. Ik vind het wel grappig dat de heer Metters uh, eindigt met de woorden... waar ik dan mee wil beginnen. Want waarom moeten we nu weer moeilijk doen? Wat is er nou namelijk aan de hand? Er zijn besluiten genomen. Er is een besluit dat er buiten het bestemmingsplan gebouwd mocht worden. Er is een besluit van deze raad... dat wij geen sociale woningen daar zouden gaan bouwen. En er is ook besloten... ...dat we met z'n allen gekozen hebben voor Springtij. En dat heeft niet alleen maar deze raad gedaan. Dat is namelijk ook na een stevige enquête en de uitkomst daarvan... ...bleek dat het grootste deel van de bevolking het meeste voelde voor het plan Springtij. Daarna gebeurt er van alles en nog wat. Mensen gaan beweren niet te hebben geweten van bepaalde eisen die een derde partij stelt. En deze mensen worden nu beloond terwijl ze meegedaan hebben aan een wedstrijd. En dan is inderdaad mijn vraag niet alleen aan de mensen die die wedstrijd hebben verloren, maar ook aan deze raad. Waar bent u eigenlijk mee bezig? U vernietigt raadsbesluiten alsof het niets is. En dat is iets waar wij als GBZ absoluut niet mee kunnen leven. Dat heb ik al eerder aangegeven toen er in een voor het Watertorenplein wel in een 30% sociale bouw huurwoningen moesten komen. Ik vraag me ook af wie gaat die exploiteren? Want volgens mij heeft de KEI uh, helemaal geen behoefte aan extra woningen. En dan uh, ook nog eens een keer dat we in een en binnen het bestemmingsplan moesten blijven. Oké, okay, die 10% die mag daar nog wel, maar dat is altijd zo. Het bestemmingsplan is alweer aan verandering toe. Kortom, de raad heeft besluiten genomen en die liggen zomaar weer van tafel. En dat is onbehoorlijk bestuur en dat wil ik me meegeven. Daar wil ik het bij laten. De heer Deen, PVV. Voorzitter, dank u wel. De wethouder is op pad gestuurd om uh, via een zogenaamd uh, tweede spoor of, of, of derde spoor... Uh, ...mediation uh, te proberen alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Vervolgens krijgen we in eerste instantie te horen... ...en te zien in de stand van securant dat er een uh, doorbraak is. Er is een groot succes uh, behaald. ...de wethouder zit, terwijl hij dus met de vaststellingsovereenkomst op tafel heeft liggen... ...op een foto met een aantal betrokkenen. En er is sprake van een, van een echte juichstemming. Voorzitter, we gaven in de commissie al aan dat wij dit niet als een overwinning kunnen zien... Want later worden we namelijk op de hoogte gesteld van de inhoud van deze vaststellingsovereenkomst en wat er allemaal is afgesproken. Dan blijkt dat er 300.000 euro ex-Btw wordt betaald aan de drie architecten, aan elk 100.000 euro. Ze gaan het project namelijk met z'n drie uitvoeren. De Watertoren-CV krijgt minimaal 3.000 vierkante meter en iedereen is blij, voorzitter... Ja, dat begrijpen wij wel. Het voelt voor een aantal betrokkenen waarschijnlijk een beetje of Sinterklaas is langsgekomen en hier hebben wij grote moeite mee. Begrijp ons niet verkeerd. We kunnen uh, ons mogelijk best vinden in een oplossing die door mediation tot stand komt. Alleen is dit niet de manier waarop wij dat zien. In plaats van het feit dat mediation normaliter de betrokkenen wat geld kost, dat zij de mediator betalen, betaalt de mediator nu de betrokken partijen. En wat ons betreft is het dan geen wonder dat het gros van de partijen hiermee instemt en het vervolg wel wil aanzien. De enige partij die wat ons betreft eventueel voor een vergoeding in aanmerking komt is Springtij. Omdat hun democratisch tot stand gekomen oorspronkelijke plankeuze van tafel gaat. <tie> En als het om Zandvoortse belangen gaat, dan denken wij dat het voor de andere twee architecten niet uit mag maken of zij een vergoeding krijgen of niet. De winst voor hen zit er wat ons betreft in het feit dat ze überhaupt weer mee mogen doen. De Watertoren CV krijgt uh, de 3000 vierkante meter of meer. De architecten doen allemaal mee in het project. De gemeente verkoopt uh, de grond van het plein. Iedereen blij. Voorzitter, waarom dan ook nog een vergoeding? Wij zien hier het nut en de noodzaak niet van. Een tegemoetkoming of vergoeding betaal je als je iets fout hebt gedaan. En uh, het botst met wat de PVV als rechtvaardig definieert. Het gaat uh, grotendeels, maar niet alleen om die vergoeding voorzitter. We willen ook nog even kort een aantal punten uit uh, de overeenkomst met u doorlopen. Want in onze ogen staan in deze voorliggende vaststellingsovereenkomst... ook nog eens een, een aantal onzekerheden en mogelijke risico's voor de gemeente... In artikel 1, 2, 4 en 6 wordt, uh, bestaat deze onzekerheid onder andere uit het, het, het tijdspad wat, wat mogelijk gaat volgen. Uh, hoe verloopt uh, het met z'n drieën ontwikkelen? Men spreekt over het streven naar een spoedige ontwikkeling. Oplossingen voor parkeren zijn nog twijfelachtig. De minimaal 3000 meter met wederom het streven naar woningen. 30% sociaal uh, gaat dat lukken. Vinkbouw wel of niet. Uh, het eventueel vergroten van de watertoren. Uh, de actuele grondwaarde en de gebruikte rekenmethodiek. Voorzitter, onzekerheden die uh, wat ons betreft ook nog een risico uh, kunnen worden voor de gemeente. Want ook uh, bestemmingsplanwijzigingen en potentiële extra saneringskosten die er uh, wellicht nog op ons bordje kunnen komen. Artikel 3, voorzitter, uh, punt 3... Hier staat, uh, en het is al eerder gememoreerd... ...de genoemde genoegdoening is geen zins een erkenning van aansprakelijkheid of anderszins door de gemeente. De vraag uiteraard aan de gedeputeerde is dan waarom de gemeente het dan zou betalen. De wethouder. wethouder. Uh, wethouder. Ja, wethouder. Gedeputeerde was het, bijna. Ja. <lacht> Punt 5, uh, voorzitter. Uh, Bad Zandvoort AG compenseert springtij voor het opgeven van de ontwikkelpositie op het Watertorenplein... ...en hebben dit in een onderlinge overeenkomst vastgelegd. Een, een, een tweede vraag aan de wethouder uh, komt hier uh, naar boven... ...want uh, wat mij betreft zegt AG hier dus eigenlijk dat Springtij een tegemoetkoming verdient. Waarom dan? Had Springtij in de ogen van AG Bad Zandvoort wellicht toch recht op meer? En daarnaast is het voor de Raad van groot belang om de inhoud van deze compensatie te weten... Samengevat voorzitter, uh, voor dit moment uh, gevraagd wordt aan ons feitelijk het volgende. In te stemmen met uh, de vergoeding van drie ton XBTW aan de drie inschrijvers en dit ten lasten te laten komen van de grondexploitatie Watertorenplein. Het mogen uh, duidelijk zijn aan de hand van dit betoog, hier gaat de PVV niet mee akkoord. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk naar de overkant, de heer El-Gabani. Ja, voorzitter. Um, ik heb twee vragen voor de heer Deen. Ik heb hem even laten uitpraten, omdat ik dat wel netjes vond. Maar allereerst, een vraag aan het begin van, uh, van zijn betoog. Heeft hij het over de wijze waarop het bekend uh, geworden is... dat de partijen eruit zijn gekomen? En ik bespeur daar toch een beetje iets wat helemaal, niet helemaal klopt. Want volgens mij zijn wij al voordat er überhaupt een advertentie... of wat dan ook in een krantje werd geplaatst... zijn we al op de hoogte gesteld door deze wethouder. Sterker nog, een paar dagen voordat wij op de hoogte werden gesteld kondigde de wethouder al aan dat hij ons op de hoogte zou gaan stellen. Dus ik heb u dat niet horen zeggen, u doet nu voorkomen alsof dat niet gebeurd is. Maar ik hoop dat u dat zometeen wil herstellen aan de hand van deze vraag. Dus daar ben ik benieuwd naar. Vraag 2 is, u heeft natuurlijk over de onzekerheden in het project. U haalde bijvoorbeeld de watertoren aan en hoeveel woningen daarin kunnen komen. Klopt het ook niet dat dat eerst moet, überhaupt moet worden onderzocht of de constructie dat wel kan houden? En is het daarom niet zo opgeschreven als onzekerheid in de vaststellingsovereenkomst? En hoe kijkt u daar tegenaan? De heer Deen. Ja voorzitter, dank u wel. Om met de laatste vraag van de heer El Elgabali te beginnen. Ik heb het niet echt over woningen gehad. Ik heb het gewoon over een mogelijke risico gehad. Met eventueel het vergroten van, het watertoren, van de watertoren of niet. En wat betreft u, uw eerste vraag. Ik, ik benoem niet een, een, een, een tijdspad. Ik benoem dat wij vervolgens in eerste instantie te horen en te zien... ...in de Zandvoortse krant, dat er een doorbraak is. Dus dat is niet echt aan de orde. De heer Elgebari. Voorzitter, wederom niet correct. We zien het niet als eerste in de Zandvoortse krant. We zijn daarvoor op de hoogte gesteld uh, in een commissievergadering... ...en daarvoor zelfs uh, op de hoogte gesteld door een telefoontje van de wethouder... En dan het andere punt, u zegt wel dat u het niet heeft over of er woningen in de watertoren worden gebouwd, de ja of de nee, en de onzekerheid ervan. Maar dat heeft u wel degelijk net gezegd. En u doet nu net alsof u dat niet heeft gezegd, maar u heeft het wel gezegd. Dus is het nogmaals niet normaal dat wanneer wij, wanneer wij kijken naar het bouwen in een object, zoals de watertoren, wij dat niet weten, dat er eerst onderzoek naar moet plaatsvinden. En vervolgens dan pas kan worden gezegd hoeveel en misschien wel of er woningen kunnen worden gebouwd in de watertoren. Klopt dat? Eerst even een reactie van de heer Deen en dan een interruptie van de ja, heer Kamer. graag voorzitter, want uh, er worden mij woorden in de mond gelegd die ik absoluut niet heb genoemd. En ik kan het ook even mijn tekst aan de heer Elkebali uh, laten lezen, dat, dat maakt verder niet uit. Uh, als eerste nogmaals, ik heb gezegd, vervolgens krijgen wij in eerste instantie te horen en te zien. Een krant spreekt niet, dus dat horen komt uit een andere bron... Dus daarmee bevestig ik eigenlijk gewoon uw vraag en uh, is uw insinuatie uh, niet van toepassing. Vervolgens, om op vraag 2 terug te komen, heb ik het over uh, de watertoren. Ja, waarin ik letterlijk zeg, het eventueel vergroten van de watertoren. En dat benoem als een mogelijke onzekerheid voor de toekomst. Meer niet. En ik wil wel even de hele zin nog oplezen hoor meneer Algebali. Want ik zie u uh, nee schudden. Ik heb gezegd het tijdspad. Hoe verloopt het met z'n drieën ontwikkelen. Men spreekt over het streven naar een spoedige ontwikkeling. De oplossing voor parkeren. De minimaal 3000 vierkante meter met wederom het streven naar woningen. De 30% sociaal. De vinkbouw wel of niet. Etcetera, etcetera. Die heb ik genoemd. Al deze items. Als mogelijke risico's. Waar we nog als gemeente mee te maken kunnen krijgen. Dus... Ik, ik weet niet zo goed waar u naartoe wilt. Ik, ik zag nog een interruptie van de heer Kramer ook. In de richting van de heer Deen, want... Nee, ik heb nog even een vraagje aan uh, meneer Kabani, Want ik hoor hem zeggen van, je moet de watertoren ook de gelegenheid geven om te onderzoeken of je in de watertoren überhaupt woningen kan bouwen. Ik wil meneer Kabani erop wijzen dat ze al dertien jaar in het bezit zijn van de watertoren. En als ze op dat moment nog niet hebben onderzocht of we woningen of andere voorzieningen in kunnen, dan uh, gaat het nog dertien jaar duren voordat we überhaupt aan de gang gaan. Even een hele korte reactie van de heer Elgebali en dan gaan we door met de eerste termijn. Ja, het is inderdaad de heer Gebali, niet Kebali, dat is al één. Um, dat wil ik nog hebben gezegd. En ten tweede, ja... Sorry. Oké, okay, dank u wel. Het, het, het, u kunt zeggen dat het 13 jaar gaat duren voordat er dan misschien een onderzoek komt van de Waal zelf. Maar met het beleid wat u nu voorstaat duurt het ook 13 jaar. Dus dan hebben zij dan een mooie tijd? Prima. Meneer... Waar baseert u op dat het nog 13 jaar gaat duren? We zitten gewoon uh, in een proces waarin de partijen 1 maart, als het goed is, want ze hebben uitstel gekregen, nieuwe plannen moeten inleveren. En die plannen worden weer keurig uh, beoordeeld. En vervolgens uh, is het goed dat in uh, juni daar uh, een winnaar uitkomt. Dus ik snap niet waar u 13 jaar... Uh, ja, ik stel voor dat we deze interruptie, dat we die... Uh, ik kan wel antwoorden. Nou, ik, een hele korte reactie ik dan. Ik zou tegen de heer Kramer zeggen, luister zo meteen naar mijn betoog en u komt erachter. Dus. Goed, um, we zijn in de eerste termijn, dus u kunt meteen door. Prima, voorzitter. Ja, voorzitter, uh, allereerst wil ik beginnen, niet met de inhoud, maar met een stukje... wat eigenlijk ook al door mijn collega aan de overkant is aangehaald, de heer Van Marlen. Um, ik las afgelopen week de Zandvoortse krant en ik zag dat, dat, dat daar een lid van een partij uit dit huis al een soort van ja, voorbeschouwing nam op wat er gaat gebeuren in deze, in deze raad. Ik wil eigenlijk de vraag uh, die de heer Van Marder stelde aan het begin dan ook uh, via deze weg dus stellen aan u. Um, wat vindt de OPZ hiervan? En, uh, wat, wat... Interruptie van de heer Kamer. Nou, ik kan daar uh, heel simpel op antwoorden. Hij heeft dat gedaan als woordvoerder van onze Watertorenplein. Zonder ruggespraak met uh, de fractie uh, of bestuur. En uh, hij is vrij om uh, zijn mening uh, te mogen geven. Uh, zo heb ik afgelopen zaterdag voor de radio ook in het kort mijn mening gegeven... wat ik vind van de procedure bij de Watertoren. En ik hoop dat ik... ...die vrijheid van persuiting, uh, dat u die mij niet uh, in de weg staat. De heer Elgbani. Ja, voorzitter. De vrijheid van persuiting is mij nog niet bekend, maar uh, interessant. Dan stel ik voor om dit in ieder geval te agenderen op het eerstvolgende presidium. Omdat ik het hier wel over wil hebben. Omdat ik de gang van zaken niet helemaal vind zoals het hoort. Maar ik snap dat dit niet het gremium daarvoor is en het presidium wel. Dus ik zou dit dan voorstellen om uh, bij het presidium op te nemen. Uh, dan wil ik het nu graag over de inhoud hebben, voorzitter... Uh, en ik dank u dat u dit dan toch even mocht vragen. En helaas zal ik het over de inhoud ook wat meer ja, hebben. Interruptie. Ja, ik ben uh, ook lid van het presidium en ik zie niet zo goed waarom dit nou een rol van het presidium uh, zou zijn. Als hij het ergens wil bespreken, zou het in de integriteitscommissie kunnen of waar ook, maar dit is voor mij geen presidium-aangelegenheid. Voorzitter, ik uh, wil het graag in het presidium hier ook over hebben. In de integriteitscommissie, dat kan ook. Maar ik wil het sowieso ook in het presidium hebben, omdat ik het van belang vind dat wij politieke processen gewoon netjes en om het zo maar te zeggen clean doorlopen. En dat is voor mij een, uh, de aanleiding geweest om dit gewoon ook te zien worden geagendeerd in het presidium. De heer Kramer. Meneer Elkabali, wat vindt u ervan wat de heer Deen aanhaalde, dat de wethouder pontificaal in de krant komt met een glas champagne en vast feest viert zonder dat deze raad besluitvorming heeft gedaan? Voorzitter, ik ga er nu in. het wordt moeilijk hè? Voorzitter, het wordt niet moeilijk, maar ik vraag hier gewoon om het agenderen van een feit in het presidium. En dat is het. Ik, ik, ik ga u niet de wethouder veroordelen of wat dan ook. Als u dat zo belangrijk vindt, agendeert u dat in het presidium. Ik vind dit belangrijk en dus agendeer ik dit in het presidium. Vervolgt uw betoog, de heer Ogemali. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, nogmaals, ik ga het wat langer hebben over de inhoud dan gebruikelijk. Omdat ik vind dat het een en ander gewoon duidelijk naar voren moet komen. Ik vind ook dat ik de recht heb om die tijd te gebruiken. En dit omdat ik net als de PVV hier aan de overkant eigenlijk nieuw ben in deze raad... en over deze kwestie nog vrij weinig heb gezegd in deze raad. Um, en het gaat ons, denk ik, en het is een sorry voor de mensen thuis vandaag... waarschijnlijk niet lukken om een goed besluit te nemen over het Watertorenplein. De collega's van het CDA en de Partij van de Arbeid naast mij... hebben net als ons een, ja, een positieve grondhouding in ieder geval tegenover dit stuk. Tegenover de Watertorenplein en het vlot trekken door middel van deze deal... Wij willen dat omdat wij vinden dat onze watertoren het symbool is van naoorlogse opbouw en weer een functie moet krijgen. Dat vindt niet alleen het CDA maar dat vindt iedereen in Zandvoort. Daarbij geeft het ons de kans om 60, 70, 80 oudere, jongere gezinnen een kans te geven om een huis te hebben of te houden. En zorgt het voor een deel van de Zandvoortse woningmarkt dat de motor om maar eens een beetje te gebruiken weer een beetje, te gaan, weer een beetje gaat draaien. Precies de reden die de PVV, de VVD en Open Z gebruikten gebruikte tijdens de vergadering rondom statushouders. Let wel, het gaat in dit geval rondom de statushouders over drie of vier huizen en dan schat ik het ruim per jaar. Deze huizen op het Watertorenplein kunnen er met alle massel binnen drie, vier jaar wel staan en zijn een veelvoud van dit stukje showpolitiek in Zandvoort. De Watertoren kan... Een dicht getimmer, ...van een dichtgetimmerd krot... ...een mooi symbool worden van hoe we... ...een naoorlogslidteken... ...een goede invulling geven. Voorzitter. Interruptie van de heer Deen. Ja, dank u voorzitter. Ja, Kijk, de, de heer Elgebali mag natuurlijk vinden wat hij wil. Nee, dat is uh, de democratie waar we allemaal mee te maken hebben. Maar om nou een ander te uh, beschuldigen van showpolitiek... ...vind ik wel wat vergaan. De heer Elgebali. Waarvan achter. Voorzitter, voor... ...ik het over de deal hebben, wil ik de context voor de luisteraar thuis nog eens schetsen. Wij, de raad, hebben de wethouder de opdracht gegeven om drie sporen te bewandelen. En op één van die sporen is nu een uitkomst. Rondom deze uitkomst zijn wij in twee of drie momenten door de wethouder op de hoogte gesteld, zoals ik net al aangaf. We hebben in de vorige openbare vergadering de wethouder zelfs uh, rondom de mediation nog twee amendementen meegegeven... ...te weten de sociale huur en te weten het bouwen binnen het bestemmingsplan... Er was nog een derde, niet amendement, maar wel een soort van eis van de VVD... om tot een integrale ontwikkeling te komen en ook die is meegenomen. De partijen stuurden willens en wetens dus de wethouder... ook met deze boodschap op pad in de mediation. Zij wisten ook dat dit zou worden meegenomen in diezelfde mediation. De wethouder die dus... Interruptie, mevrouw Geursen. Nee, voorzitter, dat is pertinent niet correct... En dat is namelijk het punt, we hebben namelijk gezegd dat moet je meenemen bij de selectiecriteria en de selectieprocedure. En toen hebben we nadrukkelijk aangegeven dat het absoluut niet de bedoeling was dat dit onderwerp zou worden van een discussie, CQ onderhandelingen, omdat namelijk de procedure hieromtrent eh, namelijk op papier was vastgesteld. En dat zat er niet bij. Dus dat is niet juist. Heer El Gabali. Voorzitter, waar ik op doe is dat het feit het hier in de openbaarheid wordt verteld, de partijen wellicht ook gewoon meeluisteren naar wat hier gebeurt. Ik neem aan dat ze dat doen. En vanuit die kant natuurlijk dit meekrijgen en zien dat wanneer uh, uit de mediation iets anders zou komen, de, de, de, er weer een probleem bij de raad zou liggen. Dus dat is de, de, de waarop ik dit heb gestoeld. Nee, voorzitter, het is gewoon niet correct. Op het moment dat je de feiten wil, wenst uh, weer te geven, moet je die correct weergeven. En het is nadrukkelijk namelijk nog het meegeven richting de wethouder dat het niet de bedoeling was dat hij op deze punten ging onderhandelen. De heer Elke Bali, tenslotte. Dus u suggereert dus dat de wethouder zich niet heeft gehouden aan zijn opdracht? Ik suggereer helemaal niets. Ik geef de feiten weer zoals die toen zijn besproken. Ik denk dat we dat zo meteen van de wethouder horen. Ik ga door met mijn betoog. De heer Kramer. Peter. Er zijn helemaal geen kaders voor die mediation meegegeven. Die kaders die zijn meegegeven gaat over het vervolg van de procedure die, eh, als ik het goed zeg, Bad Zandvoort heeft gewonnen. Om eh, zeg maar de selectie eh, opnieuw eh, leven in te blazen. Punt. En niets... De wethouder is niet eens bij ons geweest om te vragen welke kaders er voor die vaststellingsovereenkomst zouden gelden. Mali. Voorzitter, nogmaals zoals ik net zei. Ja, de, de, mevrouw Koper sluit het in mijn oor. Mevrouw Koper. Nee, wat er net over feiten niet... We hebben het hier met elkaar over gehad, ook tijdens het selectiekader... Daar hebben we het met elkaar over deze onderwerpen gehad. Dan heeft de wethouder ook aangegeven dat hij het meeneemt naar de mediation. Punt. Nou, dat hoort het zo van de wethouder zelf. Onjuist. En de wethouder komt straks nog aan het woord en die neemt u ook mee in zijn kant van het verhaal. De heer Elgabani. Dat was ook wat ik wilde gaan antwoorden op de vele vragen die worden afgevuurd op mij. De wethouder zal het zo meteen wel verduidelijken, denk ik. Ehm... Um, Let wel, um, iedereen heeft dus vooraf aan de mediation... dus ook de raad kunnen zeggen wat zij vinden over dit plan. En dat hebben we in een openbare vergadering gedaan. Maar nogmaals, de wethouder zullen zo meteen op reageren. En u zal het zien. Um, wat wij... Ja, wat deze partijen zich niet doen beseffen... is dat, um, de, dat, dat niet wij als raad over de mediation gaan... en de uitkomst daarvan, maar... Dat, dat het toch echt een collegebevoegdheid is. Um, en ik ben persoonlijk blij dat er iets uit de mediation is gekomen. Dan de drie ton. Die wordt gepresenteerd als bottleneck. Een bureau, of per bureau wordt er een ton uitgegeven. En wij hebben in de factie gekeken van hoe kunnen we dat nou terug doen rekenen naar uh, waarom dat toch die ton is. Het is ons niet bekend, dus hebben we het zelf gedaan. En hoe zijn we erop uitgekomen? Op die ton. Aannemelijk is dat minimaal twee mensen hebben gewerkt aan het idee rondom de Watertorenplein. Dit traject duurt nu al met al, al zo'n zes jaar met deze partijen. We gaan uit van een gemiddeld tarief van 75 euro per uur van een, uh, een architect. En een werkdag kost ongeveer acht uur. Het een en ander komt dus uit op dat per jaar een architectenbureau 13,8 dagen is bezig geweest met het project of met het plan. Dus die 100.000 euro gaat er dus vanuit dat een architect 13,8 dagen daar per jaar mee bezig is geweest. Meneer Deen. Ja, dank u voorzitter. Ja, dit wordt een hele prachtige uiteenzetting, maar dat interesseert me werkelijk helemaal niet. Uh, waarom moet de gemeente die medewerkers van die architecten betalen? Die krijgen toch hun salaris? Meneer Elgebali. Dank u wel voor uw... Uh, mooie aan, aanmoedigende opmerking... dat het u geen reet interesseert. Mooi Nederlands. Um, kunt, u, kunt u alsjeblieft... Uh, op uw taal letten, uh, meneer Gabali? Voorzitter, nu, nu begint het wel heel... onfatsoenlijk te worden, want ik zeg... het interesseert me helemaal niets. En dat is voor de derde keer... dat de heer El-Gabali mijn woorden in de mond legt... die ik niet zeg. Kunt u daar uh, wellicht iets aan doen? Ik uh, heb al... de heer Gabali verzocht... op zijn taal te letten. Prima. Um, de partijen... die zijn er dus 13,8 dagen mee bezig geweest. En het argument zou er moeten zijn dat dit gewoon veel te veel is aan kosten. Maar vinden, wij vinden dat een best wel normaal bedrag voor het geleverde arbeid. En wij kunnen dus concluderen, GroenLinks kan dus concluderen... dat de wethouder goed heeft onderhandeld. Dan het tweede argument. Ervan uitgaande dat de raad, dit, dat, dat de raad niet de drie ton zal accepteren... zullen er juridische procedures gaan volgen. En hoe dan ook... worden deze juridische procedures... die nu al lopen, gevolgd door nieuwe juridische procedures. Aan de ene kant... namelijk uh, de mogelijkheid dat springtijd... dus niet wordt en die gaan procederen... richting de gemeente. En aan de andere kant... natuurlijk de bewoners, wanneer het springtijd het wel wordt... dat er buiten het bestemmingsplan wordt gebouwd. Dus hoe dan ook... je krijgt meer juridische procedures. Dat traject... plus de huidige zaken... zal veel meer gaan kosten in onze ogen dan de drie ton die ons nu voor ligt. Wederom komt GroenLinks tot de conclusie... dat het deal die de wethouder heeft onderhandeld... een goede deal is op dit punt. Dan argument drie. Het argument van tijd. Wanneer wij nu voor dit voorstel stemmen, winnen we daar tijd mee. Sterker nog, wij kunnen dan wellicht in deze periode aanvangen... om die oudere, jongere en gezinnen die nu zitten te wachten op een huis... of doorstroming kunnen genereren op de woningmarkt om die in huis te geven en die doorzaming te laten plaatsvinden. Wanneer we nee zeggen, dan komen we dus in het proceduretraject terecht. Dat zelfs tot bodemprocedures en hoe het allemaal maar op kan leiden. Dit kost enorm veel tijd en zal er dus voor gaan zorgen... dat er de komende jaren, en voor het gemak neem dan een, minimaal een verdubbeling van die drie jaar... die het nog gaat duren totdat er überhaupt een huis zal worden gebouwd, ook in, uh, in deze tijd. Um, dat, dat gaat minimaal tot een verdubbeling daarvan leiden... En dat is dus ook weer een reden voor GroenLinks om voor deze deal te zijn. Dan als vierde argument. Kunt u, nou. langzaam, kunt u ook langzaam richting in afwonding. Uh, ik neem mijn tijd voorzitter, dat heb ik aan het begin al gezegd. En ik wil graag mijn betoog afmaken omdat ik daarmee duidelijk de kaders en de argumenten naar voren wil brengen... om te zorgen voor het feit dat wij hier voor de deal en niet tegen de deal gaan stemmen die de wethouder heeft gemaakt. Dus ik ga voor, verder met mijn betoog. Als vierde argument draag ik het symbool aan... Voor ons ligt nu een deal die alle frok, veters uit het verleden kunnen doen wegvegen. De architectenbroers krijgen ieder een ton, maar zijn wel over een schaduw heen gestapt. Zij willen nu alles wat er ook gebeurde aan hun kant van het verhaal met vrede afsluiten. De raad wordt al zes jaar lang in een wurggreep gehouden door zichzelf op dit dossier. Heel veel die hier zitten kunnen niet meer zonder dat verleden kijken naar de toekomst. Waar zij eigenlijk met het algemeen belang rekening zouden moeten houden, de bel kan bij deze met deze deal worden begraven en dat is voor ons heel belangrijk. Interruptie van de heer Herms. Ja, voorzitter, er is natuurlijk een en ander gezegd over showpolitiek, maar op het moment dat ik niet het algemeen belang in het oog heb, dan raakt dat me toch wel echt zeer. Um, de afweging van de raad geweest is toen in juni, is een echt een afgewogen keuze geweest. Om twee plannen die zo dicht bij elkaar lagen voor te leggen, destijds, door de wethouder aan de raad. Waarin weliswaar het college een, een voorkeur had, eh, maar dat niet heel erg openlijk heeft uitgesproken. Althans niet in mijn mening in ieder geval. Waarin de raad uiteindelijk zelfstandig een besluit heeft genomen. In het algemeen belang van Zandvoort. Dat... Um, nou, ik hoorde net dat het ook de uitslag van de enquête is. Uh, dat is ook uh, uh, niet geheel uh, onbelangrijk om te vertellen. Maar uh, als dat niet in het kader van al, het algemeen belang is, uh, meneer Gemali, dan weet ik het echt niet meer. En dan zou ik gewoon wel willen vragen of het u gewoon wil afronden of deze excuses aanbiedt aan deze raad. Want dit gaat me wel heel erg te ver. Het algemeen belang is altijd het belang van deze raad geweest. Nu, uh, in het verleden en ook in de toekomst. De heer El Gemali. Voorzitter, ik doe met het algemeen belang op het feit dat we instemmen met het voorstel wat nu voor ligt. En dat het van belang is voor het algemeen belang daarmee in te stemmen. Dat bedoelde ik over het algemeen belang. De zin om de belder te begraven volgt daarna. En het gaat over het gehele proces van de afgelopen zes jaar op het gebied van het Waterntorrenplein. Dus ik hoop dat met die context u snapt wat ik bedoelde. Ik vervolg. Um, voorzitter, de vier argumenten die ik hier nu aandraag zijn de vier belangrijkste argumenten voor onze partij. En de argumenten voor ons om voor dit voorstel te stemmen. En wellicht is het belangrijkste argument de context voor dit stuk. En de context is dat wij willen dat op het Waterdorrenplein zo snel mogelijk een schop de grond ingaat. Dat de mensen die hier in jaren zitten te wachten op een woning... sneller kans zullen maken op zo'n woning. En dat wij dus met ons volle verstand ja kunnen zeggen... ...tegen deze overeenkomst en daarbij wil ik het graag laten voor de eerste termijn. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Elgabali. De heer Van Marlen van D66. Nou, het uh, potje fluit, ketel, curling gaat weer verder. Uh, dank voor het woord. We hoorden net dat wel. de laatste wedstrijd was aangevangen. Nou, mooi. Het lijkt me toch een stuk gezelliger daar. <laughs> um, in de commissievergadering zijn we met de fractie zacht geweest op inhoud... ...en kozen we vooral voor het resultaat. In de twee weken die volgden, de afgelopen twee weken, hebben we diverse gesprekken gehad met de achterban, met inwoners en uiteraard met onze eigen fractie. Want wat is hier nu in hemelsnaam werkelijk aan de hand? En wat staat er nou precies in die VSO als je die goed bestudeert en duidt? Want het is natuurlijk goed voor de gemeente Zandvoort en haar inwoners dat er positieve dingen gebeuren zoals bouw van woningen. En voor verschillende doelgroepen. Het is ook goed dat er voortgang is in juridische conflicten... ...die lang duren waar, geen, waar niemand meer wat van snapt hoe het nou zit of zat. En het is goed dat de raad juiste beslissingen neemt en verantwoordelijkheid pakt. Maar het is niet goed wanneer raadsbesluiten niet worden nagekomen. Toch was dit? Mevrouw van der Veld, pardon. Het is niet goed dat principes, overeenkomsten of integriteit naar achter schuift en weinig waard is... Dat het Watertoren dossier door de gemeenschap heel veel geld heeft gekost en dat er inmiddels al heel veel schade is geleden. Het voelt ook niet goed dat uitgerekend Bad Zandvoort nu de projectontwikkelaar wordt van de opdracht. Eerst de gemeente op kosten jagen door een juridisch steekspel, dan er als winnaar uitkomen met de genoegdoening van 100k. En 100.000 ook nog voor de andere partijen. Het lijkt op een wurregreep en een wurregreep waar de gemeente Zandvoort een beetje als pinautomaat wordt gebruikt. Iedereen doet afstand van zijn rechten en ziet af van mogelijke verdere procedures. En Bad Zandvoort koopt ook alles af. Koopt Springtij af, koopt de grond van de gemeente voor bedrag IJ... en vervolgens de grond van de Watertoren Cv met nader te, bepalen, nader te bepalen voorwaarden. Langer over nadenkend en terugkijkend en bespreken met de collega's zitten we er heel dubbel in. En de handvraag is, laat de raad, laat de raad zich hier kopen... Laat de raad haar besluit, haar bevoegdheid afkopen. Dus als je maar doordramt en geld genoeg hebt, is alles, zelfs de politiek, dus te koop. Het mediation raadsbesluit wat voor ligt, is dus een toezegging geven aan Bad Zandvoort... die er nog met een bonus van 100.000 euro vandoor kan gaan. En de raad geeft zijn bevoegdheid van de planselectie weg aan Bad Zandvoort. En dus de gemeente tekenen bij het kruisje. Niks puntentelling, niks voorleggen aan de raad... Waarbij vier marktpartijen bepalen wat de gemeente moet doen. Dat is de omgekeerde wereld. Alles wat de raad niet wilde, gebeurt nu toch. Het neigt naar chantage of afkopen, hoe je het maar wil zien. Maar het teken dat de democratie een beetje naar achter schuift. Maar ja, we hebben ook de wethouder gevraagd om die mediation. En alle partijen zijn daar ook uitgekomen. Van alle, echt alle partijen, valt er wel iets te zeggen. Maar het feit dat ze allemaal ja hebben gezegd tegen die mediation, geeft deze raad ook weer de ruimte om hierin mee te gaan. En dus te kiezen voor vernieuwing, voor die woningbouw en voor het opknappen van een van die lelijkste stukjes van Zandvoort. En dus niet te, kezen, te, kie, te kiezen voor weer een politiek steekspel. En dat willen we ook niet. Want wat gaan we dan weer doen? Weer een politiek debat en weer een politiek debat en weer een politiek debat en een oplopend irritatiedossier... Of zetten we nou inderdaad die dikke streep onder? Dus kiezen we voor A, het geregeld wordt niet beloond... en we blijven nog jaren over dit dossier dooremmeren... of kiezen we voor B, voor het woonplezier van Zandvoort? Ja, hoe bedoel je kiezen tussen twee kader? Daar wil ik het in deze eerste termijn even bij laten. Dank u wel, meneer Van Marlen. Ik kijk tenslotte naar mijn rechterkant... Mevrouw Geurissen van de VVD. Dank u voorzitter. 28 juni 2017 zei de VVD bij monden van toen de heer Kramer... ...dat de avond van de raad was begonnen met een overleg in zaken de financiële onderbouwing van de plannen... ...waarna een beslotenheid is vergaderd over enkele juridische aspecten van de zaak. In het algemeen vindt de VVD dat het doorlopen proces niet ging zoals gewenst... De VVD is er niet mee eens dat slechts drie partijen zijn uitgenodigd voor de ontwikkeling van het aanwatertorenplein en had liever de aanbestedingstreek doorlopen. De fractie heeft om die reden aangedrongen op een juridische toets en concludeert uit de antwoorden van de advocaat dat er enkele valkuilen zijn waarmee de gemeente rekening dient te houden. De VVD heeft ook toen en ook nu in ieder geval geprobeerd het algemeen belang van Zandvoort te dienen... En wilde toen eigenlijk geen keuze maken uit de drie ontwerpplannen omdat er te veel haken en ogen zijn. In de tijd hebben we ook gezegd, en dat hebben wij tot op heden nog steeds herhaald, dat wij een plan willen uh, realiseren binnen het bestemmingsplan. En uh, dat dat ook de snelste methode is om te komen tot woningbouw. We hebben toen ook gezegd van wat ons betreft zou het ook nog eens een optie kunnen zijn om alle drie de inschrijvers af te kopen en opnieuw te beginnen en een tender uit te schrijven. Dus toen wij dit deze keer van de wethouder te horen kregen dat er een overeenstemming was bereikt en dat er een vergoeding tegenover stond, leek het in eerste instantie alsof het optie was van wij gaan opnieuw beginnen. Dat was niet zo. Want dan gaan we nog even terug en dan wordt er toch ook gezegd van in het kader van de mediation was de raad hiervan op de hoogte. De raad is ervan op de hoogte gesteld, onder andere door een raadsinformatiebrief, en er was ten tijde van de selectieprocedure, dat er een, een tweede spoor zou lopen waarbij de gesprekken zouden gaan plaatsvinden. Op 22 oktober van het jaar is de raad geïnformeerd dat er een mediation traject ook, uh, overeenkomst was vastgesteld. Daarbij werd toen ook gezegd, dat hebben we in de, bij te horen gekregen bij 25 oktober via een raadsinformatiebrief, het betreft zoals u bekend het mediation traject op 22 november komt het college hierzelf op terug door te zeggen op 22 oktober jongsleden met inmiddels een raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld van de start van de mediation tract. de start van de mediation tract was opvallend want daarbij is aangegeven dat er al twee gesprekken uh, waren met uh, geweest met de partijen en dat er een voorbehoud lag van partijen dat ze alleen uh, het proces wilden uh, voortzetten uh, op basis van een financiële tegemoetkoming. Dat betekent dat de wethouder een overeenkomst is aangegaan... waarbij hij al wist dat het budgetrecht van de Raad onder druk stond. En dat de Raad op dat moment in positie had moeten worden gebracht. Dat is niet gebeurd. De Raad wordt nu op dit moment gevraagd... om drie ton ter beschikking te stellen... Uh, ter genoegdoening uh, van de uh, uh, inschrijvers. Inschrijvers die vanaf dag één, en dat is begonnen in 2013... met een plan van in de tijd van de Biase... Um, die een ontwerp had gemaakt voor het Watertorenplein... waarbij continu is gezegd... no cure, no pay... en met andere woorden, u kunt hier geen rechten aan ontleden. Dat wordt herhaald tot zeker ook in 2017... maar zelfs nog recentelijk in 2019... te weten op 12 november en op 22 november... waarbij wordt gezegd... Uh, oh, sorry, 12 november... er vindt geen vergoeding... Maar, uh, ...vergoeding van gemaakte of te maken plankosten plaats. Dat is, wordt vastgesteld in de tweede nota van inlichtingen... ...en ook in de eerste nota van inlichtingen wordt dit gesteld... ...dat er geen compensatie beschikbaar is voor de in te dienen plannen. Voor ons wordt licht nu vervolgens een vaststellingsovereenkomst... ...en de vaststellingsovereenkomst op een aantal gronden gaat in op de positie van de raad... ...en de bevoegdheid van de raad. Alleen de raad kan hier niets meer van vinden... Er is een overeenkomst, een getekende overeenkomst, waaraan partijen zich verbonden hebben. En er is slechts één punt om hier als raad tegen uh, je mee, of tenminste, uh, om te zorgen dat die vaststellingsovereenkomst van tafel gaat. En dat is het budgetrecht van de raad. De raad wordt namelijk alleen gevraagd om in te stemmen met de eenmalige vergoeding. Alle overige punten die u hier noemt. En waarvan u zegt, het gaat over de 3000 vierkante meter, ligt vast in de overeenkomst. Mogelijke uitbreiding van de watertoren ligt vast in de overeenkomst. Het feit dat er alleen op de grond van de gemeente sociale woningbouw uh, plaatsvindt, ligt vast op, uh, in, uh, in de overeenkomst. Het feit dat watertoren CV geen sociale woningbouw zal hoeven uh, neer te zetten, ligt vast in de overeenkomst. De gunst, meest gunstige pijlmaat... Ligt vast in de overeenkomst. Er wordt al een toezegging gedaan in het kader van de wijzigingsbevoegdheid. In het kader van de afwijkingsbevoegdheid van 10%. Maar op al die punten kunnen wij niets meer zeggen en kunnen wij niets meer vinden. Wij kunnen zelf niets amenderen. De overeenkomst is getekend. Dat betekent dat de enige mogelijkheid om hier iets van te vinden... en om als raad aan te geven of je het wel of niet met deze overeenkomst bent... is om nee te zeggen tegen de drie ton. En dat is hetgeen wat de VVD zal doen. Dank u wel. Eh, ik kijk naar mijn linkerzijde en het woord is aan de portefeuillehouder, de heer Bluis. Ja, dank u wel. Um, ja, ik ga niet de, de, hele, de hele historie.